Boeing zou een nieuw ontwerp hebben gemaakt... waardoor de kans op oververhitting veel kleiner is. De Boeing 787 kwam in 2011 op de markt... en wordt sindsdien geplaagd door problemen. In het zuiden van Peru zijn zeker zes mensen omgekomen... na overstromingen door hevige regenval. In Arequipa zijn honderden huizen onder water komen te staan. Ook dreven auto's door de straten. Arequipa is met 800.000 inwoners de op na grootste stad van het land... In enkele uren viel een recordhoeveelheid van ruim 12 centimeter regen. Door de overstromingen zijn enkele bruggen ingestort. Daardoor zijn steden in de buurt moeilijk bereikbaar. De Amerikaanse dirigent James de Priest is overleden. en was de eerste zwarte dirigent die ook buiten de VS beroemd werd. In 1969 maakte hij zijn Europese debuut in Rotterdam. Hij zette onder meer alle 15 symfonieën van Shostakovich... met het Philharmonisch Orkest van Helsinki op de plaat. Verder viel de priest op doordat hij vaak zittend dirigeerde... nadat hij polio had opgelopen. James de Priest overleed vrijdag en was 76 jaar. In Olderzaal is een auto op een betonnen eend gereden... die vermoedelijk vanaf een viaduct op de weg was geduwd. Zangeres Marga Bult zat in de auto. Ze kwam net terug van een optreden. Het ongeluk gebeurde gisteren nacht op de provinciale rondweg in Olderzaal. Niemand raakte gewond. De auto is beschadigd. Het weer vannacht bewolkt. Soms wat sneeuw. Vanuit het zuiden droog. Het is tussen de min 5 en 0 graden. In de ochtend in het noorden nog sneeuw, later droog en zonnig. Dit was het NOS Journaal. Oh. Dit is Radio 1. Nachtbrakers. Lieke Veld. Dit is uh, Nachtbrakers. Het programma voor de Nachtbrakers. En uh, gelukkig ben ik zelf ook een enorme nachtbraker. Dus dat komt goed uit. Uh, niet met Frank van der Lende, die normaal hoort, maar met mij Lieke Veld. En ik wil het dus hebben over geluk. Want sommige mensen die hebben gewoon altijd geluk. Bijvoorbeeld, die vinden dan zonder moeite een betaalbaar huis in het centrum van Amsterdam... terwijl anderen drie keer zoveel betalen voor iets wat nog zelfs buiten de ring ligt. En uh, ja, bij die mensen lijkt dan alles gewoon aan te komen waaien. En ik vraag me dus af, is dat dan geluk hebben? Of kun je dat dus zelf afdwingen? 0800 1121 kun je bellen met de studio en daarover meepraten. En ja, je hebt ook weer mensen die gewoon altijd pech hebben... Dat is dan weer het andere uiterste. En dan vraag ik me ook wel eens af... Um, wanneer krijg ik mijn portie dan? Want het, het zou toch oneerlijk zijn als iemand anders altijd pech heeft... en altijd meer pech heeft dan jij? Dan, dan moet dat toch uiteindelijk weer een keer in balans komen. Dan, dan krijg ik dat toch ook nog een keer terug of zo. Of zijn er nou gewoon eenmaal pechvogels en geluksvogels... en is het, ja, is het zo uiteindelijk verdeeld? 0800 1121 is het nummer... En uh, ja, ik had, toen ik nog rookte, deed ik automatisch mijn allereerste sigaret in mijn pakje, draaide ik om. En uh, ooit, omdat iemand mij had verteld dat dat geluk bracht, uh, op een gegeven moment was het eigenlijk meer uh, automatisme. Maar uh, voelde het wel verkeerd als ik hem niet omdraaide. Dan, dan dacht ik wel van, oh, dit, dit, dit klopt niet, dit voelt niet goed. Dus dan moet ik hem weer omdraaien en dan krijg ik weer geluk. En uh, ik ben eigenlijk helemaal niet bijgelovig... Maar ik denk toch dat je geluk gewoon voor een groot deel zelf in de hand kunt hebben. En jij denkt, geluk bestaat niet. toch Willemann? Nou nee, ja, geluk hebben is natuurlijk weer, weer iets anders. Maar ik denk dat je nooit kan zeggen van ja, die heeft heel veel geluk gehad. Dus ik gun die dan wat pech of andersom. Het, is, het heeft niks met gunnen te maken. Het is gewoon koude wiskunde. Het is gewoon kansberekening. Je, je hebt gewoon kans dat je pech hebt en kans dat je geluk hebt. En ik denk wel dat het... Als je heel veel uh, ongeluk hebt gehad, dat de kans wel groter wordt. Statistisch gezien dat je dan op een gegeven moment geluk hebt. Ja, toch wel. Maar het is gewoon koude wiskunde. Het heeft niks met uh, dat de ene het gegund is en de ander niet. Je moet er geen emoties aan vastkoppelen. Het is gewoon, ja, soms ben je de lul en soms niet. Ja, ik denk dus dat je uh, met, ook bijvoorbeeld met positief denken... ook weer positiviteit, zeg maar, op je af kunt roepen. Ja, maar dat maar het je heeft dat heeft aan met geluk kunt trekken. Maken. Kijk, als jij... Je moet, het, je moet dingen van elkaar loskoppelen. Geluk, als je naar een casino gaat en je uh, speelt een spel. Mm -hmm. en je gokt op de vijf. en dat balletje valt op de vijf. dan is dat gewoon geluk hebben. Daar kan je niks. Ja, maar Ik denk op. het dus wel. Nou ik ja, denk, dat, nee, dat slaat dat helemaal dat nergens op. Nee, dat ja, kan dat, ik denk echt dat Natuurlijk dat kan. kan dat niet. Ja, maar hoe, hoe werkt het dan? Hoe werkt het dan? Nou, door, door positief te denken. Ja, maar dan denk jij positief. Ja. en dan wordt dat balletje gestuurd. door jouw positieve denken. Ja, dat denk ik. Maar waardoor dan? Hoe werkt dat dan? Ja, dat is... Dat is... Energie, is dat. Ja, maar, maar, wat, maar wat voor energie dan? Want Als er energie is, dan kan je dat meten. En ze hebben wel eens daar met dat soort ja, dingen proeven gedaan. Ja, klopt. Dat en dat kan heel je, heel je niet meten. En energie, nou. er is heel makkelijk om energie te meten. Uh, je kan het wel meten. Nee. nee, dat kan je niet meten. En ze hebben ook eens een keer onderzocht... Uh, dat uh, mensen die van tevoren denken dat een, een vliegtuig neergaat storten en daardoor hun vlucht cancelen, dat die vluchten vaker neerstorten. Nou, welk ja. onderzoek is het dan geweest? Ja, dat... Daar geloof ik echt helemaal niks van. Nee, ik geloof... nee, nee, nee. 100% nul niks. Nou, ik denk dat je het in ieder geval kunt beïnvloeden. maar nee, ik denk één ding, ook... één ding maar ze hebben bijvoorbeeld ook onderzocht en dat is wel echt interessant. Er is bijvoorbeeld wat betreft die energie en zo, er zijn mensen die denken dat je een blik bijvoorbeeld kan voelen. Dat, is gewoon dat je een blik per... kunt voelen ja. van iemand die naar je kijkt. Ja, die iemand ja. naar je kijkt. Eh, als jij ergens mee bezig bent en er kijkt van achter iemand naar je... dat je dat kan voelen. Dat gaat dan met energieën. Maar dat, daar zijn honderden proeven mee gedaan. Dat kan gewoon niet. Het bestaat niet. Je hebt geen zintuigen in je rug. Er zijn geen energieën. Het bestaat gewoon allemaal echt niet. niet. Oké, okay. en geluk bestaat ook niet. Heb jij wel dingen die jou. Die bijvoorbeeld een geluksonderbroek of dingen die. Ja, jou geluk, geluk hebben bestaat wel. Nee, ja, dat soort dingen geloof ik ook allemaal niet in. Nee. <laughs> en, maar euh, jij bent en, echt nuchter, of niet? Ja, ja, ja, ja, ja. ja. ja Oké. Okay, nou, nou omdat, er, omdat er. voor mij is er geen. Ik zou er graag in willen geloven. als er ook maar één aanwijzing is die zegt van ja. dat soort dingen bestaan. dan zou ja. ik erin geloven. Maar. Overal, ik heb, want ik heb, weet heel veel van dit onderwerp. En ik heb er echt ontzettend veel over gelezen. Mm -hmm. als je verder gaat zoeken, dan blijkt het gewoon toch echt niet waar te zijn. Ja. We willen allemaal dat het er is, maar het is er echt niet. Nou, ja, ik ben heel ja. uitgesproken. Ja, in. ja, en ook ik heel, ben, ik heel, weet heel echt negatief heel... ook erover. Nee, helemaal niet. Nee, nee, nee. nee, nee. En dat, wordt, dat wordt vaak verward met negativiteit. Ja. Maar ik, helemaal niet. Want ik heb daar geen oordeel over of het goed of slecht is dat het bestaat. Nee. Het, het bestaat gewoon niet. Maar ik ben er helemaal niet negatief over, nee. Nou ja, dat, dat... Ook niet pessimistisch, ook niet uh, negatief, ook, niet, uh, ook heel ruimdenkend ben ik. En voor mij voelt het positiever als je uh, door positief denken ook meer geluk kunt hebben. Zeg maar. daarom, daarom noem ik het negatief. Omdat ik denk van, oh ja, dan, ja, ja, maar... dan, uh, dat is hoopvoller, zeg maar, als je denkt dat het werkt. Nee, maar ik heb wel hoop. Maar ik, heb niet ge, ik geloof niet dat ik invloed heb op dingen waar ik geen invloed op uit kan oefenen. Nee. Maar dat is, daar ben ik even... Dus geluk overkomt je en het is gewoon pure kansberekening, 50-50, wel of niet. En uh, ja, verder kun je er ja, niks aan veranderen. Ja, als het, het echt geluk is. Maar ja. je, je, jij hebt bijvoorbeeld een hele mooie baan. Dat is deels geluk, maar dat is ook deels jouw doorzettingsvermogen jouw talent. Ja. Ik heb, uh, uh, nou ja, natuurlijk is het als eerste een hele belangrijke vraag. Wat is geluk nou eigenlijk? En uh, bij BNN hebben we een hele mooie bar, Boyd's Bar. En daar uh, in, op vrijdagmiddag uh, worden daar wel eens wat biertjes gedronken. Nou, zet er een paar microfoons bij en dan kun je heel veel van dit soort dingen bespreken. En uh, daar de eerste vraag die ik dus gesteld heb is, wat is geluk uh, Met rust gelaten worden. <laughs> Ik dacht dat je nu echt over fietsen zou gaan beginnen. Gewoon een lekker stukje fietsen. Lekker stukje fietsen. Met het bewind door de haaren. Als je ooit in je leven in de positie terechtkomt. dat je door iedereen met rust gelaten kan worden. en dat je, dat je van niemand meer afhankelijk bent. dat is geluk, vind ik. Geluk is voor mij denk ik. Um, dit klinkt heel cheesy. Omringd worden door liefde van je vrienden en familie. en weten dat ook al gaat het fout met jou, dat je altijd wel weer op je pootjes terechtkomt. Ja, ik denk dat voor mij geluk is, iets is wat, wat gebeurt. Stel, je maakt een eigen fout, dus je verslaapt je. En doordat je je verslaapt, zou je net je trein missen... maar je trein heeft vertraging. Dat vind ik denk ik geluk. Zeg maar. Hele kleine dingetjes in het leven... die uiteindelijk jouw fout enigszins compenseren. ja ik, Voor mij zijn geluk ook de kleine momentjes... die um, je me juist weer laten waarderen. Dat sommige dingen dan heel kut gaan. Dat ik dan wel weer denk van... Maar dit is wel heel fijn. En dat, dat, dat kunnen echt de meest kleine dingetjes zijn. Dus het hoeft niet uh, te zijn dat ik miljonair word of zo. Maar gewoon ja, de kleine dingetjes. De kleine dingetjes in het leven zijn voor mij geluk. <laughs> 0800 1121. Dus gaan we gaan eerst maar eens even uh, definiëren wat geluk is. En uh, nou ja, of je dan dus ook uh, geluk kunt hebben. en Ben jij een geluksvogel of ben je nou echt een pechvogel? Voor mij is geluk uh, het gevoel dat alles klopt dat je in een soort flow zit, waarin alles lukt... en waarin je ook precies lijkt te weten wat je moet doen... en alles vanzelf gaat, oftewel eigenlijk gewoon perfect is. I've promised myself I won't do that again It's got to be Perfect It's got to be Worth it, yeah Too many people take second best well, I won't take anything less It's got to be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 Fair Fairground Attraction, een liedje waar je ook nog eens heel erg vrolijk van wordt. Um, ja, geluk, wat is geluk? En uh, ben jij zelf een uh, enorme geluksvogel of een pechvogel? Ja, en denk je ook dat je daar bijvoorbeeld met uh, behulp van uh, een geluksonderbroek of zo... nog iets van invloed op kan uitoefenen? Uh, Jasper uit Amsterdam, uh, nacht. Jasper. Hallo. Ja? Hey, hallo, goedenacht. Oh, ik heet Timo. Oh, dan uh, heb ik de verkeerde. Oké. Okay. Uh, Timo. Ja. En uh, kom je wel uit Amsterdam? <lacht> uit Den Haag. Oké, okay, uit Den Haag. Ja. Um, nou, dan kom ik zo meteen bij Jasper uit Amsterdam. Uh, Timo uit Den Haag. Um, vertel, uh, ben jij gelukkig? Ja. Of ja, jij, ben je een ja. geluksvogel? Laat ik het nou, zo het noemen. Nou, dat is meer geluk hebben dan... Ik vind het wel voor twee verschillende dingen. Geluk hebben en ge gelukkig zijn. Precies. Laten we beginnen met vind je dat je geluk hebt. Veel geluk hebt. Geluksvogel bent. Uh, nou, ik, ik vind die koude wiskunde van daarnet ook wel daarop van toepassing. Zeg maar, de ene keer valt het mee, de andere keer zeg maar, valt het min of meer tegen. En is het 50-50 bij jou? Nou ja, ik denk niet meer of minder dan andere mensen. Maar ik weet wel dat als je gelukkig bent... Uh, dan komen ook wel, zijn mensen ook om je, in je omgeving ook wel geneigd om ook gelukkiger te worden. Mensen hebben eenmaal empathisch vermogen. Dus als je gelukkig bent, zeg maar, dan worden mensen om je heen ook wel een slagje gelukkiger. Dus in die zin kan je ook wel spreken van als je gelukkig bent, dat je ook meer geluk hebt. En als je met, gelu en als je met gelukkige mensen omgaat, word je daar dan dus ook gelukkiger van? Ja. Nou. Nou, dat betreft is het ook altijd heel moeilijk om op straat rond te lopen. Omdat vreemde mensen, ja, uh, veel mensen zijn tegenwoordig... Ik woon in een grote stad, mm hè? -hmm. En veel mensen zijn tegenwoordig... Ik word een beetje gestoord van dat achtergrondmuziekje. <laughs> maar dat ligt ook aan mij, hoor. Maar ja, ik is het niet zo, maar... Ik maar... word er wel gelukkig van. <laughs> oh, nou, dan, dan ben je heel makkelijk gelukkig te maken. Van muziek, muziek. word ik wel heel gelukkig, Ja? Ja? Vind, ja, daar vind ik muziek ik wel heel belangrijk voor. Ik, heb, ik, ja, ik hoor dat van veel mensen, ik hoor het ook op de radio vaak, maar ik heb er helemaal niks mee. Ik doe het me niks. Het maakt me niet ongelukkig, het maakt me niet gelukkig. Alleen ik heb bij dat ene programma, Nog zuster van Max, heb ik, als een liedje heel goed gekozen is, dan kan ik ineens gaan huilen. Ja, het kan of... een combinatie zijn hè? van uh, een gesprek en dan de muziek ja. die erop aansluit ja, inderdaad. Ja, of ineens kippenvel krijgen. Of... Ja. Maar het is niet zo dat als je bijvoorbeeld uh, een heel mooi klassiek stuk hoort, dat je daar dan heel... Uh, zonder zeg maar, een context, dat je er alleen puur van de muziek heel erg gelukkig van wordt. Nee, ik hoor dus van heel veel mensen dat ze dat ja. wel hebben... maar mij doet het echt helemaal niks. En waar, waar, word je, wa, waar word jij nou echt heel erg blij van dan? Nou, dat wou ik dus vertellen. Ik ga er vanuit eigenlijk, door lezen en door ervaring... dat het geluk eigenlijk min of meer de natuurlijke staat van de mens is. Want als ik nou terugkijk op mijn leven... dan zie je dat je als kind, zeg maar, ben je gewoon... Ge ja, eigenlijk gelukkig, kinderen. En ze zijn ook wel eens ongelukkig in de zin van dat ze huilen of wat dan ook. Maar zelfs dat zou ik niet eens ongeluk willen noemen... want het is allemaal van voorbijgaande aard of zo. Het vloeit allemaal. En pas op het moment dat je echt, zeg maar... met je denken gaat definiëren wat geluk is... dat je dat wil bereiken ook, zeg maar. Bijvoorbeeld ik wil een grote auto hebben of een mooie vrouw... of weet ik veel wat. Mm -hmm. De gebruikelijke dingen allemaal. Dat je erover na gaat denken, zeg maar. Ja, dan ga je voor jezelf definiëren wat geluk is. En dan ga je dus ook in je huidige bestaan... ga je ook zien dat je dat miste. En dan daar word je ongelukkig van. Dus in die zin denk ik dat je alleen maar in staat bent... om ongeluk te maken door dingen te verlangen... of een bepaalde hartstocht op te vatten, zeg maar. Hartstocht op mm -hmm. te vatten. Die niet in, het, in de realiteit nu aanwezig is. Maar als je dat allemaal loslaat... Ja, behalve natuurlijk honger en slaap en dat soort basale dingen. Maar die zijn relatief makkelijk te vervullen in deze maatschappij. Dan kan je jezelf wel heel makkelijk ongelukkig maken. Maar als je dat allemaal loslaat, dan ben, je eigenlijk, ben ik, ik ben eigenlijk altijd gelukkig. Maar, laat, maar je... laat jij dat los? Ben je dan eigenlijk een soort van... Uh, kan je goed mediteren, zeg maar? Dat je, zeg maar, oh, nee, heel nee, je hoofd nee, leeg maakt? Nee, ik heb, ik heb gewoon... Uh, zeg maar, verlangens verlang loslaten. Dat kan je gewoon doen. Duurt wel even. Maar als je daar gewoon je best voor doet. Yeah. En je daar flink op concentreert. Zeg maar, en daar structureel mee bezig gaat. Dan lukt dat op een gegeven moment wel. En daar word jij dan heel gelukkig van als je dat, uh, die status nou hebt. Ja, mis je jezelf niet. Vergelijk met andere mensen. Kijk, mensen willen je ook wel eens. Zeg maar, in de vergelijking dwingen. Mm -hmm. En dat, daar, daar heb ik laatst ook iets over gezegd. In die zin van. in een wedstrijd, zeg maar. Als mensen van je winnen en ze doen heel superieur, dan krijg je wel een soort van gevoel, gewoon menselijk empathisch zeg maar, van dat je minder bent. En als je jezelf dan op die manier gaat vergelijken, kan je er wel ongelukkig van worden. Maar als je gewoon blij bent voor die andere mensen, dat zij gelukkig zijn, dan is er op zich niks aan de hand. Alleen, je moet niet jaloer zijn op het geluk van andere mensen natuurlijk, want dan maak je jezelf ook structureel ongelukkig. Ja... Nou, Timo, ik, uh, ik, ben, ja, ik, ja, he? ja, ik vind het uh, heel duidelijk eigenlijk, uh, mag ik nog, ja, Mag ik nog één ding vragen? Ja, vraag maar. Uh, toen ik net uh, belde, toen hoorde ik Lieke. Heet hij ook Lieke? Ik heet Lieke, ja. Ja, jij heet Lieke. Dat ja. had ik gehoord. Maar toen ik belde en de redactrice nam op... ja. Die heet, Wie heet Wieken. Of niet? Nee, <laughs> Wieken met de W is dat. Oh, Wieke. oh Was dat Wieken? Ja, die ken ik nog wel. Ja, we maken het lekker verwarrend hier. Dat ja. we leuk. Nee, Luc, Lieke. Lieke. Luc ook nog, ja. Die komt er ook nog tussen 5 tussen en 7. Hey, uh, ik ga even door naar de volgende, Timo. Maar yes. uh, bedankt voor jouw verhaal in ieder geval. En een hele goede nacht nog. Oké, okay, okay, doei. Okay. Uh, dit is volgens mij Sosja. Ja, dat klopt. Sosja uit Amsterdam, een hele goede... Oh, uit Amstelveen. Amstelveen, nou dat geldt ja. niet veel. Nee, dat is bijna hetzelfde. Ja. Hey, um, uh, vertel, vind jij jezelf een geluksvogel? Uh, nee, dat niet bepaald. Nee. Maar ik denk wel dat door de dingen die je in je leven meemaakt... dat je uh, kan kiezen of je gelukkig bent of niet daarna. Want ik heb zelf best wel het een en ander aan tegenslagen meegemaakt... Mm -hmm. Maar daardoor juist ben ik het leven extra gaan uh, waarderen. Dus eigenlijk en, moet je even wat minder... Uh, uh, wat, wat, moet je pijn leiden om ook weer geluk te kunnen kennen eigenlijk? Nou ja, tegenslagen pijn leiden is het in het wel heel, heel heftig. Maar ik merk wel dat nadat je iets heftigs hebt meegemaakt... je uh, meer waardering krijgt voor de mensen om je heen. Je minder druk maakt om kleine dingen. Mm -hmm. En ja, je hebt toch... Um, prettiger in het leven staat, eigenlijk. En heb je nu uh, uh, veel geluk? Um, ik ja, heb je veel geluk. Ik win geen prijzen en zo, maar <laughs> ik heb wel door wat ik heb meegemaakt nu, uh, ik heb uh, borstkanker gehad. Mm -hmm. En uh, bleek ook erfelijk belast, dus de hele molen ben ik door geweest. En ik heb er nu een boek over geschreven om mensen die daar nog allemaal doorheen moeten te steunen, van uh, zeg maar tips en tricks want hoe, hoe doorsta je borstkanker en dat je daarna dat ik het voorbeeld ben dat het leven daarna ook weer doorgaat. En dat mm -hmm. boek uh, komt in mei in de winkel. En daardoor gebeuren er weer hele leuke dingen. Krijg ik leuke reacties, ben ik begonnen met twitteren en kom je weer allemaal nieuwe mensen tegen. En straal je ook uit dat het goed met je gaat, ja. dan krijg je dat ook terug. Ja, dus een soort domino-effect. Ja. En uh, uh, wat, wat, wat, kun je één tip geven? Gewoon, um, ja die ook in je boek terugkomt, maar één, uh, één van je tips die daarin in voorkomt? Je bedoelt voor zieke mensen? Ja, voor, om, dat, uh, om daar goed uit te komen zoals jou ook is uh, overkomen. Ja, nou, wat ik, wat ik mezelf heb aangeleerd... is om het alles stapje voor stapje te doen. Mm -hmm. Dus niet bijvoorbeeld uh, bang te zijn voor alles wat er nog komen gaat... maar iedere stap te bekijken totdat je hem aan kan... En dan de volgende stap te nemen. En pas, bijvoorbeeld, je moet heel vaak wachten op uitslagen en dat soort dingen. En ik heb mezelf geleerd pas ja, daaraan toe te geven op de dag... dat ik echt naar de dokter moest voor de uitslag. Want anders ben je iedere keer twee weken ben je op van de zenuwen wat er allemaal komen gaat... terwijl de uitslag misschien wel goed is en je dan voor niks twee weken ellendig bent geweest. Yeah. Dus probeer het in kleine hapjes te doen. En geniet van de lieve mensen om je heen, want die steun heb je gewoon nodig... En uh, laat dat toe dat mensen je willen helpen en dat ze er voor je willen zijn. En uh, ja, ja het, weet je wat dat raar is? Je, je leert pas op zo'n manier leven als je klappen hebt gehad. Want ik heb een heleboel mensen om me heen die, die wel makkelijk leven hebben geprobeerd uit te leggen. En toch zegt iedereen het ook, van je eigen klappen je het, uh, ja, je, leer je het meest in het leven. Nou, uh, Sosja, dankjewel voor, je, voor ja. jouw verhaal en voor je tips. Ik hoop dat de andere mensen ja. daar wat aan kunnen hebben. Nou ja, ze kunnen in mei allemaal een boek kopen. In de <laughs> ja, precies. <laughs> uh, uh, ja. go Oké, okay, goed. Nou, dankjewel in ieder geval. En uh, nacht nog. Ja, dankjewel. Ik ga zo meteen ook nog met Josje uh, praten. En, uh, en met Erik. Maar uh, ik ga eerst ja, van, uh, de, van muziek en dansen. Word ik dan wel gelukkig? Timo niet. Maar uh, ik kan daar heel gelukkig van worden. En bijvoorbeeld uh, van uh, het nummer van de Beatles. En uh, het is wel grappig, want elke keer dat zij dit, uh, dit speelde tijdens een concert van hun. Dan ging ook iedereen helemaal los. En dat bewaarden ze daarom ook meestal voor het einde van hun uh, concerten. En ik heb het over Twist en Shout. En Nachtbrakers, Likke Veld. Ben je nou echt een uh, ongelofelijke geluksvogel? Of ben je meer een pechvogel? Heb je altijd dat als je dan uh, net te laat uh, de, de, de, de deur uit bent gegaan. en dan uh, toch nog de trein kunt halen omdat hij weer vijf minuten vertraging heeft. dat dat dan weer precies goed uitkomt? Of is het meestal uh, andersom? Joshi? Uh, ja, goedenavond, zeg, zeg ik dat goed, Joshi? Je zegt het perfect. Nou, speelde ik vroeger uh, <laughs> op de Nintendo. Ik weet niet of je dat ook wel eens gespeeld hebt. <laughs> uh, Yoshi's Eiland. Is, je bent zeker niet de eerste <laughs> die dat zegt. Zo'n draakje he. was dat. Maar daar ben je denk ik niet naar vernoemd, of wel? Nou, nee, daar ben ik niet naar vernoemd. Maar ik, ik moet zeggen, het bizar is, ik heb het spelletje zelf nog nooit gespeeld eigenlijk. Oh, echt? Oh, nou ja, ja... ja ik, ik heb heel veel gegamed, maar ik begreep dat het om een... Volgens mij een groen draakje ging op Ja, uit. het is een draakje van een dinosaurusje of zo... Waar je op kunt zitten. Waar Mario dan op zit. En... Uh... Hij eet, ook, uh, hij eet ook dingen. <laughs> het is een heel grappig draakje. Maar, uh, nou ja, goed. <laughs> ik, nee, ik, nog... heb het, ik heb het vaker gehoord. En het is heel fijn dat jij het voor heel Nederland uh, nog een precies, keer eet Ja, ooit. bij deze. Ik zou het gewoon een keertje spelen. Dan weet je precies waar iedereen het elke keer over heeft. Uh, dat is misschien wel handig. <laughs> hey, um, Ja, jij... jij uh, ten eerste heb je zelf uh, veel geluk, vind je? Eh... Um... Zeg maar, mazzel. En... Nou, om de... nou ik, ik zou het willen zeggen. Ik, heb, uh, ja, ik had het er net met je medewerker eigenlijk al over, met Pieken. Maar ja, w. So, ja dat, dat, dat mazzel, dat vind ik eigenlijk ja, een beetje klein gedacht. Heel veel mensen, als ze spreken over, uh, over geluk, dan vind ik het heel vaak op henzelf gericht. Mm -hmm. Bijvoorbeeld het voorbeeld van de trein net halen, een ja. tientje op straat vinden. Kijk, er zijn mensen die het hebben en die, die noemen zich dan heel erg gelukkig of, of hebben een hele goede dag gehad. Terwijl, ja, ik vind dat meer echt mazzel en geluk, dat zou ik echt noemen. Ja, dat zou ik willen betrekken op het ander, zeg. Een, uh, een betere wereld. En, um, ja, een beetje groter gedacht. Mm -hmm. Het zo dus vrede op aarde? Om het even heel uh, uh, cliché ja, samen te vatten? dat klinkt heel cliché, maar, de, maar dat is het wel. Ja. Geluk dat, uh, dat hangt voor mij heel erg samen met uh, de ander. Maar ben je, de, als je realiteit... ben je daar niet heel ongelukkig, uh, Yoshi? Want er is natuurlijk heel, heel, wein, heel veel oorlog en heel veel hongersnood. Nee, ik ben niet ongelukkig, want ik ben een heel, uh, heel optimistisch mens. Ik voel me ook echt uh, gezegend om het zo te zeggen. Mm -hmm. Maar ik heb juist het idee, op het moment dat mensen ja, eigenlijk aan het ego trippen zijn, en dat ze denken van, tjonge, kijk, mij is gelukkig zijn, en daarbij niet realiseren dat er heel veel mensen zijn die het slechter hebben op deze planeet, dan ben je volgens mij een stukje ongelukkig. Ik ja. bedoel, een beetje filosofisch bedoeld misschien. Ja, dat snap ik wel. Um, maar dat is bij jou dan toch eigenlijk ook het geval? Want jij bent toch gewoon gelukkig, ondanks al die uh, problemen in de wereld. Ik ben wel gelukkig, maar laat ik het zo zeggen. Ik zou me. Mm, ik zou me een stukje ongelukkiger voelen als ik zeg maar niet zou realiseren van. Hey, er is nog zoveel te doen met z'n allen. Ja, okay. je beetje, dus je moet je er je bewust doet. van zijn, bedoel je? Ja, een stukje bewustwording. Want als je een beetje ja, als je een beetje gaat rekenen, dan kom je erachter dat ja, een, een betere wereld waarin uh, iedereen zich gelukkig kan voelen, mm -hmm. het nog maar even het clichéwoord te gebruiken, dat het wel degelijk haalbaar is. Ja. En ja, ik, ik geloof dat is iets, daar moeten we toch in vastbijten met z'n allen. En uh, heb je geluk gehad dat je in Nederland bent geboren? Um, dat zou je zo kunnen noemen, ja. Het is, um, nou ja het, het, het is absoluut iets wat in je voordeel werkt, laten we, laten we eerlijk zijn. Maar of je dat dan, ja, of je dat dan geluk moet noemen? Het is, um, kijk, ieder, ieder mens heeft in die zin natuurlijk negatieve dingen te verwerken... maar iedereen zijn eigen context. ja. Maar als je het zeg maar, in de context wereldwijd euh, bekijkt... dan hebben wij toch wel aardig geluk in Nederland? Dan hebben we enorm veel geluk als je het zo bekijkt. Dus het is goed om daar bewust van te zijn? Dat is eigenlijk wat je wil het, zeggen? Het is goed om er bewust van te zijn. En ja stap twee ook, uh, zou ik zeggen, de handen uit de mouwen. Ja. En, ik, ik geloof ook mensen die dat doen, die, die meebouwen aan een betere wereld... Dat je, ja, dat je daar zelf ook beter van gaat voelen. Ja, en wie goed en doet, goed ontmoet, je... toch? Ja, precies. Zo ja. is het. En nou, Joshi, uh, uh, <laughs> Ik vind het zo grappig, genaam. Sorry. Ik zou uh, dat spelletje eens een keer gaan spelen, in ieder geval. En uh, ja, ik ben blij dat je uh, iedereen weer even bewust hebt gemaakt... dat we van geluk mogen spreken hier in Nederland over het algemeen. Is het heeft fijne uitzending. Ja, dankjewel. Ja. Goedendag. Oké, okay, hoi. Uh, Erik. Ja. ja. Nou, laten we beginnen met de, de definitie hè, van geluk. Want die heeft uh, ja. meerdere betekenissen. Ja, ja, ik over, uh, ja van, je hebt geluk in het casino, maar je hebt ook geluk qua gevoel. Dat ja. je je uh, gelukkig voelt. Ja. En dat, dat zijn wel uh, twee verschillende dingen, denk ik. Kijk, als je geluk hebt, is eenmalig. En als je je gelukkig voelt, nou, of nog erger ongelukkig... Dat duurt veel langer, natuurlijk. Ja. Kijk, het mooiste voorbeeld is natuurlijk kiespijn. Als jij kiespijn hebt, dan denk je: Nou, mijn hele bankrekening kan van gestolen worden. Als mijn kiespijn maar weg is. Hoe bedoel je dat? Nou, jij wil van die pijn af. Ja. En wat er dan, hoe dat dan moet, dat maakt niet uit. Als jij maar van die pijn af bent. Kijk, en daarom kun je ook zeggen: van ja. Wanneer voel je je gelukkig, maar dat, daar is geen omschrijving aan te geven. Want dan kun je ook al vragen, welke kleur vind jij leuk? Ja, daar is ook geen omschrijving uh, voor iedereen aan te geven natuurlijk. Nee, nee, nee, niet in het algemeen bedoel je, maar wel voor, voor jou persoonlijk. Nee. Want wanneer voel jij je bijvoorbeeld gelukkig? Nou, ik denk, kijk, wat die ander net zei over kinderen. Ja, waarom voelen kinderen zich sneller gelukkig? Ja, mm -hmm. omdat ze nog niks meegemaakt hebben. Ja, dat is natuurlijk makkelijk, je? Je een klein wereldje, dus je hebt een klein wereldje. Ja, nou ja dus dat maak je ja, minder ongelukkige dingen mee. Pas als jij je hebt geen bagage, ja. ja, Of als je ongelukkige dingen meemaakt of in rot situaties, dan besef je eigenlijk van, ja, wat, wat, wat de definitie geluk gaat inhouden. Mm -hmm. Ja, dus nou, toch ja, weer dat, dat je is. eigenlijk ook ongeluk moet kennen om geluk te kennen. Ja, en ik denk de hoofdzaak is gewoon dat jij uh, iets met je gezondheid hebt. Ja, dat staat gewoon uh, nou ja, voor iedereen op nummer 1, dat is een standaard antwoord, maar het is gewoon zo. Mm -hmm. Als je het zegt, nogmaals, die voorbeeld van voor kiespijn. Ja, ik weet niet of je kiespijn gehad hebt, ik denk het niet. Nee. nee, gelukkig ik, niet. Nee. Nou, dat is zeg maar, ja, uh, ja dat is uh, zeg maar, nou, vooral uh, de, de ergste pijn die je kunt hebben denk. Ja, wat ik, wat ik daarmee gemaakt ja. heb. Hè, dat, uh, dat dan ja, een... dat dus is vast dat nog gewoon... wel ergere ja, pijn. Je, je hebt gewoon het idee, nou, ik leg mijn, trein maar, uh, ik leg mijn hoofd maar onder de trein. Ja. En als ik maar van die kiespijn af ben. Ja. Zo'n pijn is dat. Nou, en als je pijn hebt, ja, dat is, uh, nou, dat is een professionele Ja. En dan ben je eigenlijk alweer gelukkig als die pijn weg is, bedoel je? Ja. Het is heel simpel, iets gewoon. Kijk, en de mensen, kijk, we nog wel. Ik wil er nog wel verder over doorgaan. Kijk, de mensen willen allemaal dingen hebben en, uh, wij, Maar wat heeft het ons gebracht? Als jij nou gaat vergelijken, als ik een simpel voorbeeld neem, als ik maar nu mag vergelijken met al die troep die ik heb ben ik gelukkiger als mijn opa en oma. Dus niet één generatie, maar twee generaties verder, die, die al die ellende meegemaakt hebben met die oorlogen troepen, mm -hmm. weet je het allemaal. Durf ik te stellen dat 70% niet gelukkiger is dan zijn opa en oma? Nou, dat is toch schandalig eigenlijk. Ja, dat je dus, uh, je kan kopen wat je wil, maar daar word je niet gelukkig van? Nee, want dat is tijdelijk gelukkig, want je hebt het. Nou, na een maand is die auto of televisie, of, dat is alweer gewoon. Dus dan ben je alweer op zoek naar het volgende. En wat doe jij uh, Erik, wat doe, je, wat doe jij zelf om, om gelukkig te worden? Want ja, die, nou, je, geen je kiespijn hebben, simpel, maar... Je moet het gewoon heel simpel houden. Dingen hebben of dingen kopen, of, daar word je niet gelukkig van. En waar word je, waar word je, wel, word je wel gelukkig simpel. van? Nou, als je maar gezond bent, als je kinderen gezond zijn, vrouwen in je omgeving, wat goed allemaal een beetje in harmonie is, dan is dat eigenlijk al voldoende. Meer, meer hoef ik niet. Ja. Je weet gewoon dat je kan wel op zoek gaat naar geluk. Maar ja, de, de, de, de, de kans dat je ongeluk tegenkomt is ook heel erg groot. Je kan wel een groot bedrijf willen, maar als je het hebt, nou, dan moet je al je personeel in de slaan, kan je geld zorgen. Dus dat brengt ook geen geluk. En wat was de laatste keer voor jou dat je, je echt uh, besefte: van oh, ik ben eigenlijk wel echt heel gelukkig? Dat je je echt nu gelukkig vandaag. voelt? Vandaag? Ja hoor. En dat heb je eigenlijk ik elke ben dag? Heel gelukkig. Dan. Ja? ja. Ja, nou, eigenlijk, nee, dat zeg ik op het moment dat er iets met mijn kinderen aan de hand is. Of, dan denk ik, ja, uh, hoe, hoe moet dit nou allemaal weer? Of uh, weet ik of wat allemaal. Ja. Dus als zolang iedereen gezond is, dan. Ja, en als het goed om je heen is, maar ja, het is ja. ook wel leuk als je natuurlijk een dubbeltje in je portemonnee hebt. Dat je daar ook niet uh, de hele tijd naar moet kijken. Maar het is niet het, het belangrijkste. Niet de basis. En het het is, is natuurlijk standaard, maar het is gewoon zo. Als je pijn hebt, dan dat dat heb je gewoon geen leven. Als jij mensen hebt die 24 uur per dag op bed moeten leggen met pijn in de rug of ja, dan dan dan lijkt je me verschrikkelijk. Ja, dan dan leven en dan kun je nog zoveel hebben of weet ik van wat allemaal. Dan kun je allemaal gestolen worden. Ja. Nou, Erik, ik hoop dan dat je nog heel lang gezond en heel gelukkig blijft en de mensen om je heen. Nou, ik vind eigenlijk daarom wel ik dat meer mensen dat moeten beseffen. Ja, dat je daarbij wel, stil als, moet staan. Als je, als je, jonger, als je jonger bent, je, hè, tussen de 20 en de 30, dan besef je dat allemaal nog niet zo. Ja, dat maar, kan wel. Dat heeft niks met leeftijd te maken. Want als je nou, geboren wordt met ja, heel dan, veel pijn... Dan heb je nog niet uh, een kiespijn meegemaakt. Of dat er iets met je kinderen aan de hand is. En, en dan, dan, dan, ja, dan besef je eigenlijk dat, dat, dat simpelere dingen uh, eigenlijk... Uh, kijk, als je 20, 30 bent, dan wil je een mooie auto. En je wil een telefoon, en je wil een computer en weet ik het allemaal. En dan denk je dat dat het is. Maar dat is het dus niet. Geluk zit in, gezondheid en uh, dat het goed gaat. Een heel, een heel een helaas, een saai antwoord. Ja, nou, nou ja, dat is juist, uh, ik denk dat er heel veel clichés nog voorbij gaan komen hoor, over geluk. Ja, ja, ja. <laughs> dus ja, ja. Uh, bedankt ja, voor deze de... in ieder geval, die kan ik er, er, er, erbij zetten, Erik. Ja. Um, nou, 0801121 is het nummer, uh, is er nog een andere cliché die je hier aan wil toevoegen? Of uh, ben je zelf echt een geluksvogel of een pechvogel? En ik ben ook wel benieuwd of je bijvoorbeeld ook gelooft in karma, dus goed doen en goed ontmoeten. Um, Jack Johnson, dat is, uh, de, de, die is echt extreem relaxed. Dat, uh, dat zijn voor, hij is namelijk een surfer. Hij maakt ook echt ultieme surfmuziek. En volgens mij zijn surfers sowieso wel relaxte en gelukkige mensen. En uh, nou ja, hij uh, weet waar hij het over heeft, Jack Johnson. Want hij is surfer en hij weet dus precies wat voor muziek hij daarvoor moet maken. En het is zelf zo, zegt hij, dat hij zijn inspiratie haalt uit de zee. Dit is uh, Upside Down van Jack Johnson.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 Song. This world keeps spinning and there's no Don't go away Is this how it's supposed to be? Is this how it's supposed to be? Jack Johnson. De surfmuziek, Upside Down. En um, het gaat over geluk in het programma Bienen en Nachtbrakers... waar je nu naar luistert. Een programma voor de nachtbrakers. En uh, uh, ik ben zelf ook wel een aardige nachtbraker... dus uh, nou, dat komt al goed uit. Maar uh, ja... Ik ben dus eigenlijk heel erg gelukkig op dit moment. Wat is voor jou geluk? Ben jij, uh, ben jij een geluksvogel? En denk je ook dat je geluk kunt afdwingen? Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Of dat het je gewoon overkomt. Gewoon heel uh, droog. Ja, Kans is 50% dat iets wel of niet lukt. 0800-1121. Dan bel je naar de studio. Um, en dan ben ik heel erg benieuwd hoe jij daarover denkt. 0800-1121. En um, bij BnN in Boys Bar daar uh, wordt op vrijdagmiddag altijd uh, lekker een drankje gedronken en uh, veel gepraat over de weekendplannen en andere grote verhalen. En um, deze week hebben Stefan, Mandy, Twan en Marcella het in Boys Bar ook over geluk. En de eerste vraag is: ben je een echte geluksvogel of een echte pechvogel? Boys Bar. Boys Bar. Ik ben vandaag echt een enorme pechvogel en ik geloof het zelf bijna niet. Ik heb echt een dag die, nou ja. Ik zal vanaf het begin beginnen. Toen ik op het station kwam, toen kwam ik erachter dat ik mijn, uh, uh, mijn microfoon was vergeten. En daar staan alle dingen op die ik heb opgenomen, die ik mo moet monteren. Dus dat houdt in dat je gewoon weer naar huis moet om de dingen op te halen. Toen dacht ik, nou, maakt niet uit, half uurtje later, geeft niks. Toen kwam ik terug op het station, toen bleek er een stroomstoring te zijn. Dus reed mijn trein met allemaal vertraging. Toen dacht ik, maakt niet uit joh, de zon schijnt, het komt allemaal wel goed. Toen stapte ik de trein uit, was ik mijn OV-chipkaart verloren in de trein. Dus dat betekent dat je dus gewoon vet veel moet betalen... en dat je dat ding weer opnieuw moet aanvragen en allemaal gedoe. Toen dacht ik, hé, hey, geef me joh, er is nog een hele nieuwe dag voor de boeg. Komt allemaal goed, dan haal ik mijn fiets uit de fietsrek. was mijn band lek. Ja, nou ja, zeg het maar. Ben ik dan een pechvogel? Of is het gewoon een dag waarin ik in bed moet blijven liggen? Het is ja. toch zo'n... Hoe heet het ook alweer? Dat is dan dat als je één keer iets fout hebt, gaat alles fout. De wet van Murphy. De wet van Murphy, wet ja. Van Murphy. ja. ja. Dat dus. Dat, dat denk ik een beetje toepassing bij jou vandaag. Ja, ik dacht ook echt, waar zijn de camera's, iemand maakt een grapje, maar dat was niet het geval. Dus vandaag is gewoon niet mijn lucky day, denk ik. Ja, ik heb vandaag eigenlijk gewoon een hele normale dag en in het leven vind ik mezelf niet echt een pechvogel en ook niet echt een onwijs geluksvogel. Gewoon, je hebt geluksmomenten, je hebt pechmomentjes, maar niet dat ik denk, oh, ik heb echt altijd geluk of welk. Oh, kut, ik heb altijd Bij mij wisselt het een beetje af. Met, met, ik heb geluk met sommige dingen door... Op een of andere manier altijd prijsvragen te winnen of zo. <lacht> zeg... Tons Ton is wel zo'n zondagskind, toch? Hoezo? Ja, Gewoon overal een beetje erheen wandelen en het komt allemaal wel goed. Ja, precies. Maar dus ik heb ik heb ja, zeg ik ben maar gelukss. Uh, nou, nee, weet ik niet. Want ik heb ook zeg maar echt wel af en toe een hele domme pechdingetjes hoor. Dat ik, dat ik, dat ik, dat ik net één stap te verder waardoor ik in de sloot val of zo. Ja, wacht een keer voor de kleine. Maar jij bent zo'n zo gast die uh... over tien jaar ben je ineens miljonair. En je weet eigenlijk niet zo goed hoe dat nou gekomen is. Nou, ik hoop het. Ik hoop dat, het, dat, ja, dat ik over ja, tien jaar miljonair ben. Maar, ja. Nou ja, nou, ik denk dat het een beetje afweegt met elkaar, zowel pech als, als geluk. Ja, daar sluit ik me ook wel hebben nou, Een mooie balans in samen. Ja, maar je, je hebt echt van die mensen die is altijd geluk hebben, die vind ik zo vervelend. Die dan, weet je wel, Ik heb één zo'n vriendin. Dan loop ik met haar door de stad en zegt ze. Hé, hey, wacht eens? Dan vindt ze 50 euro. Gewoon. Die heb ik uit ook een keer gehad. Dat, dat euro. ik dan denk. hé, maar waarom vind ik dat nooit? Of dan. Dan heeft ze weer een of ander nieuw bloesje... en dan komt ze bij de kassa... oh, maar er gaat nog 50 euro af... want vandaag is het, we halen 50 euro van dingen dag, of zo. Dat soort dingen. Ja, maar is dat staan. geluk of is dat gewoon toeval, of zo? Ik weet niet. Ik... Ja, dat weet ik niet, maar bij haar heb ik altijd het gevoel dat zij gewoon echt... Ja. Ik denk dat dat gewoon een beetje een mazzel is... dat je op de juiste plek, op het juiste moment, zoals dus 50 euro op de grond vindt. Ik heb het ook wel eens gehad dat ik dan op Utrecht Centraal aankwam... en dat ik... 10 minuten of een kwartier moest wachten op een bus. En meestal als ik zo lang moet wachten, vooral s'avonds, dan denk ik... dan loop ik alvast een stukje en dan loop ik bijvoorbeeld naar het noorden want daar komt mijn bus ook langs. Dan hoef ik niet een kwartier te wachten op zo'n suf-verlaten busstation. En dan liep ik daar. En terwijl ik daar liep vond ik 50 euro op de grond. Ja. Maar waarom en... gebeurt dat dan nooit bij mij? Dat vraagt me dus af. Ik heb namelijk niet zo vaak geluk in mijn leven. Ja, ik denk dat iedereen zijn postje wel gaat krijgen hoor. Ik denk ja? dat, uh, ja, ik denk dat dan die vriendin van jou die komt, uiteindelijk gaat die een keer onder een uh, bus komen ofzo. Ja. <laughs> ja als, je, als je al het geluk in het leven al gehad hebt, je gaat ook wel je postje ongeluk krijgen. Dus, uh, ja. Ja. dus ja, is het leuk dus dat ze nu zoveel geluk hebben, je hebt er zo weinig aan als je met 30 wordt, omdat je onder een bus, uh, <laughs> dat, denk ik. Ik denk echt dat, dat, een, dat iedereen krijgt geluk. hoe zit dat bij jou dan? Heb jij veel geluk in je leven? Uh, ik denk dat, nou ja, dat uh, ik denk dat je geluk wel een beetje moet afdwingen of zo. dat Ja, wat is geluk? Geluk heb je als je uh, geluk krijg je als je iets bereikt wat je wilde bereiken. Maar dat heb je dan wel bereikt omdat je het wilde. Dus ja, of het dan geluk is, of dat je gewoon. Ik, geluk heeft natuurlijk ook heel veel te maken met uh, dat je, ja, kijk, als je iets wil, dan moet je daar heel veel je best voor doen. En als het dan lukt, dan lukt het. Maar er is ja. ook altijd een heel klein beetje geluk bij. En dus in, dus in die zin moet je wel natuurlijk wel geluk om hebben. Een geluk te omschrijven. Ja, maar het is denk ik ook iets best wel van nu. Um, en ook van onze generatie: dat het heel belangrijk is dat je heel gelukkig bent. En dat je op een bepaalde leeftijd allemaal dingen hebt bereikt. En uh, dat je als je dertig bent, dat je twee auto's hebt en een heel leuk vent... en een eigen huis gekocht, en ja, dat toch, is dan allemaal denk, gelukkig. Ik denk zo. Dat je juist, ja, nou, maar ik in denk in in dat, dat, je juist vindt, dat, je, dat je juist ongelukkiger wordt als je continu bezig bent met... oh, ik moet dit hebben, ik moet dat. Dat moet, denk ik ook. Als je zo'n zo plaatje voor jezelf hebt, tuurlijk, je moet nou, wel een beetje... Een... Nee, maar dat vraag ik me af, want ik, ik weet nog wel van mezelf... toen ik net klaar was met mijn stage en moest we gaan beginnen aan mijn scriptie... toen was ik gewoon diep ongelukkig, omdat ik geen flauw idee had... wat ik eigenlijk ging doen, want ik wist wel dat ik die scriptie moest schrijven... Maar hoe moest ik dan beginnen? En, en wat ging ik daarna dan doen? En hoe ging ik dan een baan vinden? Ik word daar bijvoorbeeld heel ongelukkig van als ik niet weet wat ik wil bereiken. Maar wacht, er zijn, toch, er zijn twee verschillende definities van geluk natuurlijk. Je hebt geluk van 50 euro vinden je hebt ja, geluk maar ja, Dat is dus het moeilijke aan geluk. Want je kan dus inderdaad twee kanten ermee op. Maar we hebben het nu toch over geluk dat je geluk moet hebben? Of, uh, ja. of gaat het over gelukkig zijn? Als je teveel massa hebt, dan denk je misschien dat de dingen veel te makkelijk gaan. Ik denk ja, dat, je dat, inderdaad, dat, inderdaad, dat inderdaad. Je kon jezelf op een gegeven moment als je de, altijd denkt: van... Oh, ik, uh, ik, ik, ik. Ik doe dat wel even. Ik doe dat allemaal wel eventjes. Weet je, ik, heb kopen, weet je, ik heb altijd geluk met kaartjes kopen. Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld, Beyoncé heeft vandaag ook weer een kwartier uitverkocht. Dat je denkt: van Nou, ik heb wel geluk. Oh, ik, wel. Ja, ik heb wel geluk. Do doordat ik, weet je, ik kom er wel doorheen door, door van die ticketverkoopsites. Dat je uiteindelijk jezelf wel tegenkomt. Maar zou je het kunnen leren? Geluk hebben. Nou ja, ik heb dus een, een huisgenootje en het is best wel bizar. Die gaat nu met een project beginnen. Omdat het idee is dat ze over een aantal jaar op school het vak geluk willen geven. En toen ze mij dat vertelde, dacht ik echt... Wat? Wat ga je ze dan precies leren? Maar het was dan het idee dat je dan op de basisschool begint. Dat geluk nu heel belangrijk is in mensen hun leven en hoe je dat bereikt. Krijgen kinderen daar dus over een aantal jaar les in. En dan heb je rekenen, taal en geluk. Ja, wat je dan precies leert, weet ik niet. Dus... Nee, want ik vraag me dan inderdaad af... wat, wat, ja. wat voor ja. les krijg je dan? Krijg je dan les dat je... Ja, als je op straat loopt, moet je al naar de grond kijken... want er kan altijd 50 euro liggen, dat soort ja. dingen. Ja, of met tegenslagen leren omgaan. Misschien zoiets dat als je pech hebt... dat je niet meteen heel erg... op nou de ja, pakken neer hoeft te zitten... en dat er ook wel weer gelukmomenten als komen. Als het gaat over je gelukkig gevoelen... Is het natuurlijk één ding, en dan moet je het natuurlijk gewoon leren uh, relativeren. Dat is natuurlijk uiteindelijk gewoon waar je je heel gelukkig van gaat voelen. Omdat ja. dan... Onbelangrijke dingen eh, waardoor je ongelukkig door zou kunnen voelen. Dat je dan denkt, ja joh, hoe belangrijk is het nou? Ja, klopt. Toch is toch het allerbelangrijkste dus voor, voor je gelukkig voelen? Ja, relativeren? Wel. Ja, gewoon. Hé, het vak is al niet meer nodig. <laughs> <laughs> Meester in geluk. Les in geluk krijgen, ja, dat is ook wel weer uh, uh, heel bijzonder. Uh, uit onderzoek is trouwens gebleken dat um, we de afgelopen jaren steeds ongelukkiger zijn geworden. En dat komt dan, uh, heeft dan vooral te maken met uh, dat banen stressvoller worden en dat je daardoor minder tijd overhoudt voor je sociale leven. Ja, dus dat is ook nog eens een hele belangrijke factor in geluk. Of je, wel, of je veel vrienden hebt en familie om je heen. En daarom uh, uh, wil ik ook heel graag Joe Cocker draaien met uh, With a Little Help for My Friends. En ook omdat vorige week werd ik uh, gebeld in de uitzending door, ik weet de naam niet meer, maar iemand die, uh, uh, en toen ging het over festivals. En uh, iemand die zei dat uh, dat nummer van Joe Cocker hem het ultieme festivalgevoel geeft. Dus die heeft hier nog sowieso van mij te goed. Nou, en uh, hij past ook nog eens bij het feit of je gelukkig bent of niet. Joe Cocker, with a little help from my friends. En dan ga ik zo praten met Esther. En ook nog met Ferhat over geluk. En als je ook wil praten, bel nu naar 0800 1121. To do if I sang out of tune, would you stand up and walk out on Let me? on oh, me your ears, and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how I do I you help All I need is my love. How do I, I said I'm gonna get. I don't know. I want to learn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 Koker. En hij kofferde het nummer van de Beatles with a little help for my friends. En zij vonden zijn koffer, de uitvoering van zijn koffer zo goed dat ze hem een uh, telegram hebben gestuurd. Veld Waarin ze zeggen dat ze het zo knap vinden dat hij uh, het zo goed gekofferd heeft. Nou, dat is wel het ultieme compliment natuurlijk. Ja, heb, kun je geluk hebben? Of is dat uh, totale onzin? En, uh, moet je gewoon zelf voor je eigen geluk zorgen? En kun je het gewoon afdwingen? Dat is eigenlijk de vraag. 0800-1121. En daar kun je naartoe bellen. Dat deed ook Esther. Esther, goeienacht. Ja, goeienavond. Goeie, ja, goedenavond. Ik zei goeienacht, maar eigenlijk goeienacht. zou ik beter morgen nog kunnen zeggen. Ja, inderdaad. Hey, um, nou ja, over vrienden gesproken. Dat, dat, dat, dat zit wel goed bij jou, toch? Over het algemeen? Ja, zeker. Ja, en, um, uh, nou nee, Eerst een heel grappig verhaal heb jij over uh, die 60 euro. Ja, inderdaad. Ik ging uh, vanavond stappen met uh, drie hele leuke vriendinnen van mij mm -hmm. in uh, Zwolle. En uh, ik had een uh, klein tasje bij me. En uh, mijn vriendinnen lachten mij al uit dat ik dat tasje bij me had. Maar uh, ik dacht, uh, daar kan ik goed mijn geld in bewaren. Maar... Uh, op een gegeven moment had ik een lippenstift voorschijn en mijn geld was weg. Dus, uh, nou, en wij dachten, wij dachten alle vier, dat is weg. En uh, toevallig uh, hoorde uh, een meisje die buiten stond, ons gesprek en die stond vlakbij de beveiliging. En uh, zij had uh, een telefoonnummer van iemand genoteerd die geld gevonden had. Dus um, ik belde hem en uh, hij, hij zei dat hij mijn geld gevonden had. En uh, nou ja, dat was dus uh, een groot geluk op dat moment. Nou, en wat een eerlijke, eerlijke jongen was dat dan. Nou, absoluut. Ik zei ook tegen Stefan heet hij. Ik zei heel erg bedankt uh, dat er nog zulke eerlijke mensen bestaan. Ja, als, hij, als, als, als, als je dan in karma gelooft, dan moet hij morgen ook wel heel veel geluk hebben. Waarschijnlijk na deze goede daad. Ja, inderdaad. Dat denk ik ook. <laughs> ja. En heb je nog ja. iets, le iets leuks kunnen doen met het geld? Um, nou, de deze avond was een hele leuke avond. En mm -hmm. ik, uh, ik zei al tegen hem, uh, wat mij betreft mag je een gedeelte houden. Maar daar wilde hij absoluut uh, niets van weten. Nee? Dus, uh, nee, wow. dat ook niet. <laughs> nou, bijzonder. Ja, vond ik ook. <laughs> ja. En uh, nou, over het algemeen, ben jij dan een geluksvogel of een, uh, of een pechvogel? Nee, ik denk over het algemeen wel een techvogel, Helemaal met geld. Oh, dus weer het tegenovergestelde dan eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Ja, ik, had, ik, ik denk dat ik vanavond echt uh, geluk had met de eerlijke vinder. En uh, ja, met heel veel andere dingen heb ik... Uh, ja, nou nee, ik, ik vind dat ik wel een heel gelukkig leven heb, bijvoorbeeld. Ja. Wel, ik ben heel... En uh, je moet ook uh, denk ik gelukkig zijn met wat je hebt. Mm -hmm. En uh, in het uh, Engels zeggen ze altijd zo mooi, uh, count your blessings. Ja. En uh, nou, zo, uh, ja, dat is denk ik ook wel zo. Ik denk dat je meer van de dingen moet uitgaan die je wel hebt dan die je niet hebt. Ja, dus focus je op het goede bedoel je eigenlijk? Ja, inderdaad. Ja, klopt. En uh, ja, als ik hoor uh, wat sommige mensen zeggen over, uh, het, ja, over het afdringen van geluk... Mm -hmm. uh, ik, ik denk dat het niet altijd zo werkt, omdat ik uh, zelf, uh, ik noem maar iets, bij het vinden van een leuke partner, uh, dat je dat bijvoorbeeld niet kunt afdwingen, hoe graag je dat ook wilt. <lacht> ja, kon dat maar, hè? dat zou wel, uh, ja. ja, maar um, ik, ja, je kunt je natuurlijk wel op een bepaalde manier opstellen. Dat is zeker zo, ja, ja inderdaad. Maar, uh, maar dat doe je dan waarschijnlijk ook al wel? Ja, heb ik zelf wel het gevoel inderdaad, hè? dat je met een open, uh, een open blik, uh, ja, ik weet niet, uh, ja, ja, maar toch werkt het blijkbaar niet altijd zo. Nee, dus dat, dat, dat gedeelte van geluk, dat kun je dan niet zelf creëren eigenlijk. Daar moet je gewoon uh, maar net geluk mee hebben dat je tegen de juiste persoon aanloopt. Ja, en waarom dat de ene daar meer geluk heeft dan een ander, dat weet ik eigenlijk niet. Maar uh, ik hoor ook wel zeggen van, nou ja, misschien... Uh, Misschien ben je er dan nog niet klaar voor, zou kunnen. Ja. Maar, maar... Dat het nog niet het goede moment ervoor is, dat het nog niet meant to be is. Dat zou kunnen ja, natuurlijk. Ja, ja, misschien misschien ja. had je aan die, die aardige jongen die jou dat geld terug heeft gegeven, had je die niet even mee uit moeten vragen? Ja, inderdaad. Dat zijn vrienden van mij al. ze waren allemaal heel, al heel erg benieuwd naar uh, Stefan. Ah, nou ja, dus misschien moet je dat gewoon alsnog proberen. Je hebt zijn nummer, dus dat kan je in ieder geval altijd proberen. ja nou, uh, inderdaad. Ik ga zo verder praten over geluk. <lacht>